Drie uur. Dit is Maud Schreurs met het cnw in oordelen voor de aandeelhouders. Maar vorige week bleek dat 53 procent van de beleggers... welwillend stond tegenover het Amerikaanse bod. Peru kampt met de zwaarste overstromingen in bijna 20 jaar. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels een kleine 600.000 Peruanen getroffen. Het dodental is opgelopen tot 72. Het regent dit jaar uitzonderlijk veel in Peru... En de rioleringen kunnen dat niet aan. Ook de hoofdstad Lima is getroffen. Daar hebben de inwoners sinds begin deze week geen stromend water meer. In honderden gemeenten is de noodtoestand uitgeroepen. Ook is het leger ingezet. In de Eredivisie heeft Feyenoord op weg naar het kampioenschap geen punten laten liggen. De uitwedstrijd tegen Herenveen werd met 2-1 gewonnen. De Rotterdammers hebben nu zeven punten meer dan Ajax... dat op dit moment tegen Excelsior speelt. Het weer is bewolkt en druilerig, bij een graad van 11. Morgen herfstachtig met flink wat regen en weinig verandering van temperatuur. Vanaf dinsdag overwegend droog en meer zon. En dit was het. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij de afrit Watergaafsmeer. Het levert drie kilometer file op en tien minuten vertraging. Daar zijn daar ook twee rijstroken dicht. En de weg is waarschijnlijk pas rond kwart voor drie weer vrij.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 Het, uh, met deze single uit de jaren 80. Kissing the pink hoor, en one step away from you. is dus aan het begin van uur 2 van Salford uh, op zondag. En we eindigen de uur 1 met een rot mededeling voor alle Ajaxiden die op dit moment aan het luisteren zijn. Ja, de wedstrijd uh, Excelsior tegen Ajax, maar ik heb goed nieuws. Het staat inmiddels gelijk 1 tegen 1. Dus en weet je wie er gescoord zijn? Hebben we dat ook weer rechts gezien? niet? Kleivert, Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, ja. Goed.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 En we volgen natuurlijk ook voor u de ontwikkelingen van de voetbal-eredivisie... en met name de wedstrijden die vanmiddag om half drie zijn begonnen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren en kijken... Naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En dat kijken doe je via www.zfm-life.nl. Wederom een plaat uit de Euro Breakdown. Hier is de nieuwe van de Chainsmokers: The control. And Batman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 Het nieuws. Heb je nog wat te melden, albert John? Ja, zeker. En uh, zoals uh, gezegd, volgende week is het dan zover. Met uh, Het eerste grote Zandvoortse special. Uh, en dat is natuurlijk de Runners World Zandvoortse Queer uh, En natuurlijk ook de 30 van Zandvoort en de omloop van Zandvoort. Dat noemen ze Zandvoortse specials. Dat zijn een aantal de speciale evenementen. En uh, de, dit jaar worden er dan zogenaamd vier van die Zandvoortse specials georganiseerd.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 In ieder geval, ook de DTM is natuurlijk een fantastisch evenement dit jaar in Sofort. Zoals bijna alle evenementen.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 Ik ga even kijken hoe de eerste helft allemaal verlopen is van die wedstrijd. Well, it's like van Clean Bindert, hier is Rockabye. is works baby.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 ...uit de hitlijsten van dit moment. De nieuwe single van Clean Bandit hoor je bij CFM. En uh, niet alleen Clean Bandit, maar ook Jean-Paul... ...dee lekker mee met deze single Rockabye. Ja, we zitten in de rust van de twee wedstrijden... ...die vanmiddag om half drie gestart zijn uh, in de Eredivisie. Maar voordat we naar de ruststanden toe gaan... ...nog even terug naar de wedstrijd die vanmiddag om half één uh, plaatsvond uh, Albert-Jan. Was... We hebben het over SC Heerenveen tegen Feyenoord. Hoe is die verlopen?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 En uh, ja, de klapper van de dag, hè, die komt om uh, kwart voor vijf. AZ thuis tegen ADO Den Haag. Laura en je zal het weer gezellig druk hebben aan de Halterstraat in South Forge. Jawel. Oeh, zo dadelijk de evenementagenda. Maar is deze vlieg van in High Under the Moon. Tambourine scoorde één uurtje. En daarmee was het meteen afgelopen. Oh, wat zielig. hi under de moon. Ja, het is één over half vier. We gaan hem doen. De evenementenagenda. Laat je eens zien, Albert Jan. Nou, nou het is ietsje oh, minder dan gisteren, hè? ietsje minder. Twee evenementen meer. Ja, ja okay. drie, drie Jij ja, ziet het aan de blaadjes. Ja, ja, goed. Ja. Nou ja, in ieder geval, zoals ik al zei, aan het begin van, het, van ons programma om twee, twee uur.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 Dat allemaal op 26 maart vanaf kwart voor elf tot 4 uur in de middag... de Runners World Zandvoort Seclieren.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 Ja, dit blijft toch echt de mooiste uitvoering, hè? Gewoon de Nederlandstalige uitvoering van de single van Titchin en Dingedong. Ja, dat waren er nog eens goede oude tijden. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. <lacht> www.zfmzandvoort.nl En via onze websites blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. No like you know dit is weer een nieuwe single. I am not your home. Fuck with mine See him out with my girls I'ma have a good time Step back with your chit-chat Killing my vibe ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, uh. See I can't get too much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 Throw shapes together But it doesn't mean you're in my circle Yeah, mm -hmm. Cruise through life and I'm feeling on track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 Ja, ik ben uh, lekker bezig geweest over ja. Nou, uh, ja, een compleet nieuwe. <laughs> uh, compleet nieuwe playlist. Playlist. Ja, je hoorde, de, de nieuwe ziel van Jack Jones. En you Don't Know Me, ook weer zo'n uh, geweldige plaats. En de hits uh, van Europa, je hoort ze elke vrijdagmiddag trouwens, hè, bij CFM. Tussen drie en vijf, de Eurobreakdown, met collega Maurice Mulder. You Don't Know Me, You Don't Know Me. Dat was uh, de nieuwe single inderdaad, die wij presenteren vanmiddag. Ja, dan gaan we eens even naar de tussenstanden in de eredivisie kijken. Het woord is aan jou. Het wordt uh, spannend uh, voor Ajax, want uh, de tussenstand Excelsior Ajax... is nog steeds één tegen één...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 Waaronder de de Sledgehammer die kennen we natuurlijk allemaal wel. Maar ook dit was een uh, grote hit van Remy Orden, de Salisbury Hill. Als ene laatste plaatje in de tweede uur alweer van Zandvoort op zondag. We gaan op net nieuws en weer van vier uur. En dan zijn we er nog één uur lang, Albert-Jan. Heb je er nog een beetje zin in? zeker weten. hè. Ik heb nog oh, een heleboel nieuws, hoor. Ja, in het gedicht van de dag, hè. Dieren van de week, dus uh, genoeg te doen. No, de schar op gaan we het ook nog even over hebben. Nou, no, no. no, proost, <laughs> Dat zou ik zeggen. Ja. Dat allemaal in de derde en laatste van Stavond op Zondag. En natuurlijk het slot van de wedstrijden van vandaag uit de, de, -de, -de, -de Hier is kolonel Abrams. To Turn me over to the hands of the law.